Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plaatsen in het land houden boeren acties. Op de A28, A35 en A37 blokkeren boeren de boel met trekkers. En bij distributiecentra van supermarkten... kunnen de vrachtwagens niet op pad door blokkeerboeren. Het is nog niet echt duidelijk wanneer dat ophoudt... vertelt verslaggever Lied Gevers. Ja, en die boeren die zeggen wij gaan hier voorlopig niet weg. Wij gaan pas weg als er aan onze voorwaarden is voldaan. En een van die voorwaarden is dat ze... Vinden... ...dat het plan om de veestapel in te krimpen, dat moet van tafel. De Albert Heijn heeft door blokkades online bestellingen moeten annuleren. Klanten in de buurt van Oosterhout en Utrecht die boodschappen hebben besteld... ...zullen toch zelf naar de supermarkt moeten. Er is iemand opgepakt voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Het zou gaan om Christian M. Hij zat al vast voor een andere poging tot moord. en zou allemaal berichten met opdrachten hebben gestuurd naar Camille E. en Delano G. Die verdacht worden van de moord op Peter R. Reddingswerkers in Italië zijn nog steeds op zoek naar overlevenden in de Dolomieten. Gisteren brak in het berggebied een deel van een gletsjer af. Dat veroorzaakte een lawine. In van geval zes mensen kwamen om het leven. Acht raakten gewond. Zeventien mensen zijn nog vermist. En de inwoners van Voorschoten in Zuid-Holland kunnen veilig op reis... tenminste als ze hun auto hebben laten zegenen. Gisteren konden ze langs de kerk rijden om de auto te laten besprenkelen met wat heilig water. Maar ook fietsen, skateboards of zelfs rollators konden worden gezegend. En we zegenen voor een goede vaart, een behouden vaart. Want heel veel mensen gaan op vakantie de komende weken. En het is een traditie in de katholieke kerk om dan de auto's te zegenen. Kun je nou je autoverzekering stopzetten? Nee, dat niet. Dat ga ik niet doen. Nee, nee. Want een ander kan mij ook aanrijden, dus ja. Het weer. Vanmiddag overal wat stapelwolken. Kans op een buitje. 20 tot 25 graden. Morgen verandert er niet veel. Af en toe zon, af en toe wolken. En ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N242, Middenmeer alkmaar is nog altijd dicht tussen hieruige waard en omval. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. ZG. Zandvoort is de zomer Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Jan Lammers was op uitnodiging van de vrienden van Nieuw Unicum... afgelopen week te gast in Nieuw Unicum. En hij heeft daar een toespraak gehouden. En onze verslaggever Jaap Koper was er ook bij. En die sprak in het verlengde van de aanwezigheid van Jan Lammers... in Nieuw Unicum met Jan Lammers. En dat interview dat laten wij u rond de klok van tien over half drie horen. Voor de rest hebben we natuurlijk ook nog bijdrage van onze collega's van NHTV...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 CFM Zandvoort. En ondanks dat de zon zich zo nu en dan maar laat zien, toch lekker weer hier in Zandvoort. Dus kom even deze kant op en geniet lekker in het centrum of op het strand. Hier is altijd wat te beleven in de leukste badplaats van Nederland. En dan hebben we het uiteraard over Zandvoort. Met ook de leukste radio, CFM. Al 31 jaar lokale radio voor Zandvoort.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 De dame Ancel is uh, in haar uh, eigen land al uh, jaren uh, bekend en heel veel hits heeft ze daar gescoord. En nu breekt ze ook uh, uh, los zeg maar in Nederland uh, met uh, deze, single, deze nieuwe single van haar, joh, de Libre. Allemaal op zaterdagmiddag bij CFM en altijd zo rond kwart over twee doen we het nieuws uh, met je. Handhavers zullen coulant zijn bij het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort. En niet op jacht gaan naar foutparkeerders om ze op de bom te slingeren.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 Gaan. En dat je nergens toen weer voor je eten in de rij moet staan. dat voor het durf steken en terug naar de natuur. En dat de melk alleen maar vol is en de lekker krachtig Ben jij ook zo bang? Als gisteren een koekje bij de koffie krijg. stoppen op je radio hier in Zandvoort. Als is een tandje lager. En ben jij ook zo bang? Daarachteraan de Bad Boys. Uiteraard uit de jaren 80. De groep Duran Duran. Het, het is half drie. En we zien even geen zon. Albert-Jan, heb jij de oplossing daarvoor? Nou ja, ik, ik, ik, ik zal het wel <lacht> even uitleggen.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 This how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 This is how we do it baby, this is what we say. It's a look at who your arm say. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Because everything be alright. Everything's gonna be alright. Right, so don't you worry. Je de nieuwe zingel van The Black Eyed Beast... ...samen met Shakira en uh, David Ketta.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 Dag voor de vrienden van Nieuwe Unicum en ja, ze hebben dan iemand uitgenodigd en dat is niet meer, minder dan Jan Lammer zelf die uitleg geeft over de Formule 1. Maar ja, dan is het Nieuwe Unicum. Wat doet dat als jij hier binnenkomt dan?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 Nou, gewoon een superleuke middag. En, en uh, ik ben dan uh, natuurlijk, uh, zeg maar, ik zit bij het, het comité Vrienden van Nieuw-Unicum. En, en uh, ik, ik, ik ben blij dat ik iets heb kunnen doen. Uh, want, want dat is vaak zo met liefdadigheid. En uh, of dat dan het, uh, het zakje is wat langskomt in de kerk. Uh, je zou er wel een miljoen in willen stoppen. Maar, maar uh, ja, uh, dus, dus voorlopig kan ik het uh, niet meer doen dan mijn tijd en mijn aandacht erin stoppen. Uh, en dan uh, krijg ik nog een bosje bloemen mee ook. Dus.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 ja, wat houdt het in? Albert Jan, wat ja, gebeurt er allemaal? We zeiden, we zeiden het al in de antwoordsnieuws in het kort. Ja, sinds afgelopen maandag uh, gaat om uh, vijf uur smiddags de Halterstraat dicht... ten behoeve van uh, de winkels, restaurants en cafés.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 hele de hele ja media in in de social media de de mensen klagen wat af op john ja wat is dat facebook ja ook facebook gewoon mee stoppen ja gewoon eraf gaan ja ja ja het kan kan kan door bedoel dit is ja dan gaan ze allemaal in je naar de courant sturen nou laten ze dat dan maar doen want dan zijn ze ook goed bezig maar